6 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Rutte en Samson vertrouwen in samenwerking. Opstandelingen Syrië schenden mensenrechten, zegt Human Rights Watch. Rente op Spaanse staatsleningen loopt weer op. VVD-leider Rutte en PvdA-voorman Samsom... hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Dat zeiden ze na hun eerste gezamenlijke gesprek bij Verkenner Kamp...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 Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Die presenteerde vanmiddag de definitieve verkiezingsuitslag. De kiesraad heeft geen bijzonderheden vastgesteld. De voorlopige uitslag, zoals die op de avond van de verkiezing is bekendgemaakt, komt overeen met de definitieve uitslag. Human Rights Watch beschuldigt Syrische opstandelingen opnieuw van oorlogsmisdaden. De mensenrechtenorganisatie zegt bewijzen te hebben dat opstandelingen tegenstanders hebben gemarteld en geëxecuteerd. Opstandelingenleiders verklaarden tegenover Human Rights Watch dat ze executies in sommige gevallen toestaan, maar alleen als het zware criminelen waren. In het rapport stelt de mensenrechtenorganisatie verder dat Saudi-Arabië, Qatar en Turkije wapens leveren aan het verzet. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zouden niet militaire steun verlenen. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn duizenden mensen op de been... om te demonstreren tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Ze skanderen onder meer anti-Amerikaanse leuzen. De leider van de Hezbollah-beweging had opgeroepen tot de betoging. Volgens hem moeten de Verenigde Staten zich verantwoorden voor de film... omdat die in Amerika is geproduceerd. Alleen al vandaag waren er demonstraties in Afghanistan, Pakistan... Indonesië, de Filipijnen en Jemen.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 AWB Verkeersinformatie. De avondspits stelt weinig voor. Er zijn nog maar 14 files. Alles bij elkaar nog geen 40 kilometer. Rond Amsterdam staan nauwelijks files. De meeste zijn nog te vinden rond Rotterdam. Eigenlijk weinig opvallends. Alleen op de A20 is het wel wat drukker richting Gouda. Tussen het Kleinpolderplein en het plein 5 kilometer. Ik ga naar Management Book omdat we alles hebben. 17.000 producten op voorraad.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 NOS Radio journal. met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedenavond, acht minuten over zes. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. Over de politieke Prinsjesdag zo meer eerste traditie. En die traditie schrijft voor dat één dag voordat de gouden koets door de Haagse straten rijdt, de paarden hun generale repetitie hebben. Trudy van Rijswijk. De moeilijkheidsgraad wordt opgevoerd. Schoolkinderen die opgezweept worden om te juichen vooraan staat de militair oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. hoe vinden jullie dat om paarden de stuipen op het lijf te jagen dat is wel leuk want, uh, want het is wel ook goed want ja want uh, het moet wel uh, goed gaan want ze moeten niet uh, schrikken dan daar dan want het kan dan wel misgaan een groot fototoestel nou ja uh, ik hou van paarden ja en het is gewoon het, het fotograferen is gewoon spannend je weet niet wat er gebeurt nee dus dat, uh, dat vinden zij waarschijnlijk ook ja, de, en uh, zij ook en ook met de schoolkinderen erbij denk ik ja het is gewoon een hartstikke feest feest en dan morgen nog uh, prinsjesdag nou dat wordt toppie. oh we nou gaan we voor het betere werk, dan pakt iemand een mitrailleur in zijn handen. Ze gaan schieten. Is het, in nood? Blijf het tot in, de nood. in nood, Is het in nood, wij tot in de nood. Meneer Blauw, mag ik u even storen? U bent de ritmeester der huzaren. Ik moet zeggen, het is een zeer natuurgetrouwe oefening. Maar ik mag hopen dat het morgen wat rustiger gaat. Ja, absoluut. Eh, morgen is het rustiger, dat ben ik van overtuigd. Alleen, je moet op alles voorbereid zijn. Ook op mitrailleus? Nou, daar ga ik absoluut niet vanuit. Het wordt gewoon een prachtige dag morgen. Maar eh, mocht het zo zijn, dan eh, zijn wij er in ieder geval klaar voor. Ze zijn er klaar voor, voor morgen. Uh, Wilco Boom, onze politiek verslaggever, dan dat politieke deel van uh, Prinsjesdag. Toch een beetje een, een gekke dag, hè? want er is een begroting natuurlijk van een gelegenheidscoalitie. Terwijl ondertussen de formatie loopt. Ja, dat klopt. Maar ja, het is nu eenmaal Prinsjesdag. En uh, in de wet staat dat de begroting moet worden aangeboden aan de Tweede Kamer op Prinsjesdag. Dus ja, en dat gaat morgen ook gebeuren. Het is wat dat betreft een Prinsjesdag als alle anderen. Het is ook al vaker gebeurd dat er tijdens Prinsjesdag een formatie gaande was. Dat was twee jaar geleden zelfs nog het geval. Maar wat het inderdaad bijzonders maakt is, uh, dat zijn twee dingen. Uh, de nieuwe kamer moet nog worden geïnstalleerd. Dat gebeurt twee dagen na Prinsjesdag. En die moet over die begroting gaan beslissen. Ja, en dan staan er inderdaad in de begroting allemaal dingen die helemaal geen nieuws meer zijn. Want dat komt uit dat vijf partijenakkoord akkoord dat in mei werd gesloten. Dus ja, de inhoud van de begroting die morgen naar de Tweede Kamer gaat, die, die ligt al een hele tijd op straat. Want dan heb je het bijvoorbeeld over die forensetax, waar later allerlei partijen weer vanaf wilden. Ja, precies, de forensetax, de BTW-verhoging, ook de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor starters. En het bijzondere is inderdaad dat heel veel partijen alweer afstand van die maatregelen hebben genomen. Bijvoorbeeld de VVD is toch tegen die forensetax. Nou wil het toeval dat de Partij van de Arbeid, waarmee ze nu aan het formeren zijn of gaan, daar ook tegen is. Dus het is best denkbaar dat die forensetax in het regeerakkoord weer wordt geschrapt. Dat geldt ook voor de BTW. W-verhoging. Dat is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan... want uh, elke bezuiniging die wordt geschrapt... daar moet iets anders op worden bedacht... om die inkomsten dan weer goed te maken. En om een klein voorbeeldje te noemen... 1% BTW-verhoging betekent een bedrag van ongeveer 2 miljard. Dus die BTW-verhoging schrappen of beperken... Dat, uh, is nog niet, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En de vraag is of je dat redt om dat allemaal dan in te voeren... ook voor 1 januari, hè? Dus komend jaar zit misschien iedereen er alsnog aan vast. Uh, ja, nou, uh, theoretisch kan het allemaal wel. Hè? De BTW, overigens, voor het goede begrip... De btw-verhoging gaat al in op 1 oktober. Uh, de nieuwe regering kan het per 1 januari weer terugdraaien. Uh, technisch is dat geen probleem, want de belastingmaatregelen... kunnen tot vlak voor de jaarwisseling worden, worden, worden vastgesteld. Maar uh, vooral financieel is het erg ingewikkeld om er iets aan te doen. Dan ja. twaalen mijn gedachten welke toch een beetje af naar koningin Beatrix. Ja. Al op een zijspoor de formatie. En als ik jou goed beluister, leest zij morgen dus oude koek voor. Ja, in het geval van de koningin klinkt dat natuurlijk wel een beetje onbeleefd. Maar het beleid is bekend, dus wat dat betreft is het inderdaad oude koek. De troonrede zelf is overigens nog niet bekend, dus dat is nog wel interessant om dat te gaan volgen. Maar hoe dan ook zijn alle ogen in Den Haag toch weer op de majesteit gericht. Want de vraag die hier al bij vele jaren speelt is of dit dan nu een keer haar laatste prinsjesdag zou zijn hè, als koningin. Ze is inmiddels op leeftijd, ze speelt nu ook voor het eerst bij de formatie geen belangrijke rol meer. En er wordt al heel lang over een abdicatie. Gespeculeerd. Uh, ja, en na het aantreden van een nieuw kabinet... zou dat misschien toch een keer aan de orde kunnen komen. Zeker als dat kabinet een stabiele indruk maakt. Nou ja, veel mensen denken eraan, praten erover. Maar het is allemaal speculatie. En in een normaal politiek jaar heb je na prinsesdag snel... de algemene politieke beschouwingen hè, over het beleid in dat nieuwe jaar. Gaat dat ook door? Nou, uh, daar ziet het niet naar uit. Formeel moet de nieuwe Tweede Kamer erover beslissen. En die treedt dus donderdag pas aan. Maar de verwachting is dat die nieuwe Kamer het uitstelt tot er een debat komt over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. En dat kan dus nog maanden op zich laten wachten. En wat wel doorgaat zijn de financiële beschouwingen... en de afzonderlijke begrotingsbehandelingen. Want al die afzonderlijke begrotingen van de ministeries... die moeten door de Tweede Kamer wettelijk voor de jaarwisseling worden vastgesteld. En donderdag dan is er wel een debat over de verkiezingsuitslag. Zeker. Dat gaat over de betekenis van de verkiezingsuitslag... de politieke betekenis, hoe moet het uitgelegd worden... en over het rapport dat verkenner Henk Kamp morgen moet gaan uitbrengen. Die is de afgelopen dagen druk bezig geweest... met gesprekken met de fractievoorzitters... en vooral met uh, Rutte en Samsom. En uh, ja, als je ziet hoe Rutte en Samsom nu op elkaar reageren... en naar buiten toe reageren... ze zeggen dat ze vertrouwen hebben in vruchtbare samenwerking... dat die vruchtbare samenwerking tot stand kan komen... Ja, uh, dan ligt het voor de hand dat de Tweede Kamer... donderdag aan het einde van het debat wat één of twee informateurs gaat benoemen... die dan gaan werken aan de totstandkoming van een kabinet... van VVD en Partij van de Arbeid. De grote winnaars van de verkiezingen vorige week. En dan moet de Kamer donderdag ook nog het profiel vaststellen... voor een nieuwe voorzitter. Want de huidige, Gerdy Verbeet van de Partij van de Arbeid... die was niet herkiesbaar voor de Kamer. Ze gaat met pensioen. Ja, en er moet dus een nieuwe komen. En dan gaan verschillende namen rond. Bijvoorbeeld Ton Elias van de VVD. Angeline IJsink van de Partij van de Arbeid. Sharon Gesthuizen van de SP. Maar uh, ja, die namen gerond. rond. Maar dat zegt allemaal nog niks. Nee. Eerst het profiel, dan moet blijken wie zich echt kandidaat stelt. En dan uh, wordt er dus een gekozen. En je hebt het over morgen, Henk Kamp. Die denkt, uh, Prinsjesdag, laat ik dan een uh, rapport maar van ze uitbrengen. Uh, pardon, dat is een kleine gespreking. Oh, woensdag. Uh, woensdag. Oh, okay. woensdag ja. nee, Dan is ja, ja. dat helemaal helder. Hij spreekt overigens morgen nog wel met de morgenochtend. Met de voorzitter van de Eerste Kamer. Uh, want hij vindt het nuttig om ook bij hem nog even zijn licht op te steken... over uh, hoe het moet met de formatie van een nieuw kabinet. Goed, welkom dankjewel. dank je wel. Ruim 300 stemmen zaten er tussen Rutte en Samson. Dat weten we sinds vanmiddag. Er waren meer mooie verhalen achter de details, die straks. Eerste verkeersinformatie, René Pelset. Ik denk dat het over een kwartiertje of maximaal een half uurtje wel gedaan is met de avondspits. Er zijn nog tien files in de Randstad. Bij Den Haag en bij Amsterdam kunt u bijna overal weer lekker doorrijden. In het uh, Noordoost is de N36 nu dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Dat is de weg Almelo-Dedemsvaart. De afsluiting is in beide richtingen tussen Aadorp en Hengelo. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. nu de polyphonic spree uit 2004. Mark Rutte heeft de meeste stemmen gekregen vorige week woensdag. Ruim 2,1 miljoen. Diederik Samson kreeg 1,8 miljoen stemmen. Dat is een verschil van 300.000. Tovik Dibi van GroenLinks komt niet in de Kamer. De tegenstreven van Jolanda Sap bij de lijsttrekkersverkiezing... kreeg uiteindelijk maar 5.400 stemmen. Verslaggever Peter Blok was bij de kiesraad... en liet zich voorrekenen door voorzitter Kummeling. En samenvattend luidt dan ook het oordeel van de kiesraad dat er geen twijfel is de betrouwbaarheid van de uitslag van de verkiezing in twijfel te trekken. De VVD behaalde 2.504.948 stemmen. De Partij van de Arbeid 2.340.750. De Partij van de Toekomst PVDT 8.194. En de politieke partij NXD 62. Na de restzetelverdeling ziet de zetelverdeling er als volgt uit. Die verdeling die kent u denk ik al wel. De VVD 41, Partij van de Arbeid 38, PVV 15, Christendemocratisch Appel 13, de SP 15, Democraten 66 12, GroenLinks 4, de ChristenUnie 5, Staatkundig gereformeerde Partij 3, Partij voor de Dieren 2 en dan komen we nog bij de volgende lijst uit. En daarvan heeft alleen een 50-plus partij, lijst 16, twee zetels behaald. Alle overige partijen hebben geen zetel gekregen. Dan komen we nu bij de gekozen kandidaten. De heer Omtzigt van het CDA. Zijn oorspronkelijke lijstpositie was 39. Piet Omtzigt van het CDA. Ja, dat zijn er wel heel veel, hè? Ja, dat zijn er ontzettend veel. 36.750 stemmen. Dus ontzettend bedankt aan al die mensen die me dat vertrouwen gegeven hebben. Op plek 39 stond u. Was u toen heel pissig? Nou... Toen niet meer. Ik was vooral heel teleurgesteld toen bleek dat ik helemaal niet op de lijst stond. Daarna hebben de afdelingen mij teruggezet en ik wist als 50 afdelingen steunen dan kom je zo rond plek 40 uit. Nou dat bleek te kloppen, plek 39. En toen uh, wist ik dat het gewoon keihard campagne was en dan weet je dat het alles of niks is. En dan weet je ook niet dat het niet zoveel uitmaakt of het CDA 1 zetel meer of minder haalt. Je moet het op voorkeurstemmen halen. Vinden ze u niet aardig genoeg? Nou, dat moet u aan de kandidaatstellingscommissie vragen, niet aan mij. Maar ik constateer dat in ieder geval 36.000 mensen mij aardig genoeg vinden... of interessant genoeg, of mooi genoeg, of competent genoeg... of wat ze ook besloten hebben om mij weer terug te zetten in die Kamer. En uh, dat geeft ontzettend veel vertrouwen. Karin Strauss van de VVD, bijna 7.000 stemmen. Hoe komt u eraan? Nou, ik ben er allereerst heel erg blij mee natuurlijk. Zoveel voorkeursstemmen gekregen. Ja, fantastisch. En dan heb, heeft al dat harde werk wat we in de afgelopen weken gedaan hebben tijdens de campagne in ieder geval ook echt resultaat opgeleverd. Ja, dankjewel. Bent u zo populair in Limburg? Ja, ik heb vooral mijn campagne gericht op het zuiden inderdaad, op Limburg. En ik denk dat daar ook het overgrote deel van de stemmen vandaan is gehaald. We hadden de Linda al, maar we hebben ook de Karin. Heeft dat meegeholpen? Vast. <laughs> ja. ja, nou het is een heel mooi blad geworden en uh, als u het leuk vindt uh, dan kunt u nog een exemplaar krijgen. Eén kandidaat heeft weliswaar de voorkeurdrempel behaald, maar krijgt toch geen zetel omdat er geen zetels aan de lijst zijn toegewezen. Het betreft de heer Poot van de Piratenpartij. En dat complementeert de berekeningen door de kiesraad op onze website. Voor de terugblik alle namen en rugnummers en de verhalen die erbij horen. NOS.nl. Zien de vrouwen in het veer. De gouden gloed, die de rest. Geel van Roewenhezer. Hezbollah-leider Nasrallah heeft in opgeroepen tot Beirut opgeroepen tot terughoudendheid... bij de protesten tegen de veelbesproken anti-islamfilm. Nasrallah deed die oproep tijdens een grote demonstratie... tegen de film die Hezbollah zelf georganiseerd had, die demonstratie. Sander van Hoorn, onze correspondent, was erbij.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 Dat was het uh, nieuws vanuit Libanon, geluid van het uh, afgelopen uur... waar dus een demonstratie is. En vanavond Nasrallah nog eens een keer uh, zijn standpunt komt toelichten. Dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1-journaal. Ik wens u een prettige maandagavond. En Joost Eermans bij Avondspits, volgens mij, was deze reportage... vanuit Beirut een aardige opwarmer voor jouw programma absoluut goed uh, meestelijk getimed van jullie moet ik zeggen Graag Tim uh, de wereld staat in brand uh, dat is duidelijk ook bij ons uh, op de redactie veel discussie over, over de, de film Innocence of Muslims van die Amerikaanse Egyptenaar die inmiddels is ondergedoken een aantal heet extremistische moslims die, zijn, die, die uh, doen zaaien over de hele wereld nu dood en verderf het lijkt erop alsof we ze erop hebben zitten wachten hè? zo van wanneer kunnen we weer uh, losgaan in Nederland laten de moslims vrij hier vrij koud ijskoud maar wanneer zou ze nou internationaal dat ook gaan leren die heet hoofden om, om eens even in zo'n filmpje wat anders te bekijken dan nu. Mijn stelling is: moslims laten zich te snel op de kast jagen. Dat zeg ik dus in Avondspits. U kunt meedoen 081121. Moslims laten zich te snel op de kast jagen. In Avondspits doet u mee ook via hashtag Eerdmans, hashtag WNL of hashtags, hashtag moslims. mag ook, ik ben benieuwd naar uw mening hierover. Doe mee in Avondspits. We zijn er zo direct na de nationaal. Tot zo.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 Hij was vorige week ook al uitgenodigd door Kamp, die onderzoekt op verzoek van de Tweede Kamer de mogelijkheden voor een nieuw kabinet. Alles wijst erop dat als eerste een coalitie met de minste VVD en PvdA zal worden geprobeerd. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt komt als enige met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer. Hij stond op een onverkiesbare plaats 39, maar haalde ruim 36.000 stemmen ruim voldoende voor een voorkeurszetel. Andere kandidaten die voorkeursacties hebben gevoerd, zoals Stoffik Dibi van GroenLinks, zijn er niet in geslaagd een zetel te bemachtigen.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 In de Libanese hoofdstad Beirut, u hoorde het net al... zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren... tegen de anti-Islamfilm. Ze roepen onder meer anti-Amerikaanse leuzen. De leider van de Hezbollah-beweging had opgeroepen tot de betoging. Volgens hem moeten de Verenigde Staten zich verantwoorden voor de film... omdat hij daar is gemaakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Marco Groep. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het blijft vanavond waarschijnlijk wel droog. Vannacht ook op veel plaatsen, maar niet overal. Met name in het noordwesten van het land kan later wel weer een bui vallen. Temperaturen dalen naar ongeveer 12 graden. Om morgen weer op te lopen naar 16 graden in de kop van Noord-Holland en op de Wadden. En een graad of 19 nog in Limburg. Het is opnieuw wisselend bewolkt met af en toe wat zon, maar ook dus stapelwolken. En iets meer buien dan vandaag. Vooral in het noorden van het land komen ze wat vaker voor. In het zuiden is het wat meer droog. De wind gaat geleidelijk aan uh, matig worden op de meeste plaatsen... en blijft waaien uit een westen tot noordwestelijke richting. Dan woensdag temperatuur van slechts 15 graden geregeld buien. Pittige buien kunnen dat zijn met onweer daarbij. En ook donderdag en vrijdag blijft het nog niet helemaal droog. Maar de temperatuur gaat dan voorzichtig wel weer iets omhoog. AWB Verkeersinformatie. Het is gedaan met de avondspits. Zojuist hebben we een streep gezet door de laatste file. In het oosten is de N36 dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Het gaat om de weg Almelo-Delumsvaart. De afsluiting is in beide richtingen tussen Aadorp en Vriezenveen. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eertmans moslims laten zich te snel op de kast jagen. Geen saai moment tijdens deze avondspits. De opinierubriek van Radio 1. Bel de nou. 0800, 1121. Ja, goedenavond. Het was een tijdje stil naar de cartoonrail in Denemarken. Maar de lont zit weer goed in het kruidvat. Kwaadwillenden hebben een nietszeggend filmpje bewust aangrepen. om opnieuw haat te zaaien naar het westen en vooral naar Amerika. Onlust in het Midden-Oosten en verder buiten. maar intussen ook in België. In Nederland blijft het gelukkig erg rustig. Maar viel het u ook op hoe de Amerikaanse regering, regering reageerde. op de laffe moord op een ambassadeur in Libië? Hillary Clinton zei dat de film beledigend was. en de maker werd onmiddellijk aangehouden. Terwijl een verzoek om opheldering richting Libië een eerste actie had moeten zijn natuurlijk. Ik vind het anti-moslim filmpje ook helemaal niks. Maar waarom laten sommige moslims zich zo gaan? Zijn deze heethoofden blij met een nieuwe aanleiding... om weer te kunnen vechten tegen het Westen en ons verderfelijke ongeloof? Wanneer breekt de tijd aan dat ook radicale moslims... een prutswerk als dit filmpje glimlachend zullen bekijken? Wel WNL. 0800-1121. Een goede avond. Moslims laten zich te snel op de kast jagen. U kunt reageren. Dat het ook met hashtag WNL of hashtag Maar ook hashtag Eertmans zijn. Blavmans zegt oneens. Gereformeerde katholieke joden. En andere religies kunnen er ook wat van. Het is onverdraagzaamheid in religie verpakt. In Gungwaf zegt mij: oneens, logisch. Media lokken die reacties uit door de film te hypen, negeren. Was beter geweest. Wat vindt u? Moeten de moslims meer kunnen incasseren? U doet mee. 0800-1121. Benny Adam is onze eerste beller. Goedenavond, Benny. Goedenavond, hallo. Um, ik ben het sowieso oneens met de stelling. Maar uh, betreft incasseren en dergelijke, nou, ik. Uh... Ik ben voor vrijheid van meningsuiting, maar ik vind wel dat uh, u en mij vrijheid van meningsuiting daar ophoudt... waar ik een ander ga kwetsen of schenden of tegen elkaar ga opzetten. Dus ik ben niet voor aanslagen. Ik ben ook niet voor uh, de, de, de dood van, van, van, van, die, uh, van, van de ambassadeur en dergelijke in Libië. Mm. Maar ik vind wel aan de andere kant dat natuurlijk Amerika, of in ieder geval uh, het land waar de veel is uitgedacht... Dat die ook wel hadden in kunnen zien van, luister, hier kwets je anderen mee. Dus uh, nou, uh, dit vinden wij geen goede zaak, dus ja. laten we hier maar even mee ophouden. Dus u, u vindt... Het voor aanslagen of dergelijke en ook niet voor rellen en andere zaken. Mm -hmm. Want ook die islam keurt dit niet goed, uh, wat, wat die mensen allemaal hebben gedaan na de demonstraties. Want ik ben zelf moslim ja. en ik heb zelf de islam bestudeerd. En die zouden wel echt niet tegen zijn en daar ben ik zeker van. Of die zouden er echt niet voor zijn en daar ben ik zeker van. Alleen aan de andere kant vind ik ook wel van volkomen is beter dan genezen. Ben je een helder verhaal, maar vind jij dat de film dus verboden zou moeten worden? Dat, dat, dat YouTube. Absoluut, absoluut. Dit... Mijn, kamp is, mijn kamp is ook verboden. En waarom wel tegen de Ja, vraag je me ook ik af. Volgens mij moet dat, dat ook is, niet verboden dat zijn. Is mijn maar wanneer. wanneer... Dat is maar Benny, ja. één ding, hè? jij zegt heel goed, ik trek die lijn, ik kan, ik kan het niet waarderen... maar ik zal me er nooit toe laten leiden door het, het, het, het, het, het zaaien van verderf en, en andere... Ja. Naar... maar kun je je voorstellen dat er ooit een tijd komt dat jullie, hè, zeg ik even heel gealgemeniseerd, dat jullie moslims ja. er, er helemaal geen aanstoot meer aan nemen, zoals nee, christenen? Dat, ik kan, nee, ik kan me dat niet voorstellen. Waarom? Want het verschil tussen moslims en de christenen, en dan moet ik echt eerlijk zeggen... als moslims zijn die altijd dialoog heeft gevoerd met hmm. christenen... Uh, zelfs op het gemeentehuis en dergelijke, is dat christenen gewoon een stuk makkelijker zijn in de regels van hun geloof... en zeggen van al oh, weet je wat, we leveren in andere tijd, dus laten we hier maar, dit kunnen we over de vingers zien en dit kunnen we ook wel laten... ...dat de moslims gewoon gelukkig zeggen van luister eens... ...dit komt van God, de schepper van de mensheid en de aarde... Ja. ...en die weet het beter dan ons, dus wij houden ons daaraan. Ja. Natuurlijk is het niet goed om anderen... Eh, om, om, om, ...om terug te slaan of om aanslagen te plegen of dergelijke... Okay. ...maar zijn wij hier tegen en zullen we hier tegen blijven. Oké, okay. okay. Benny Adam, dank je zeer. Bel ik 0800 1121, reageert u maar. Moslims laten zich te snel op de beweer ik. Parodiepte zegt Eerdmans, jij laat je op de kastjager... ...door weer aandacht aan dat rare filmpje te besteden. Ja, wat je zegt, ben je zelf parodiepte... Um, Wijnand Weerenburg zegt Eerdmans eens snel voert emotie de bovenhand al is het niet slim van de PVV om deze film ook nog eens op de site te zetten. Ja, wat vindt u daarvan? Dat Wilders dit online heeft gezet. Inmiddels trouwens heeft Google geweigerd om het offline te, te zetten, het anti-moslim filmpje en heeft uh, Duitsland besloten om de film te, in het geheel te verbieden. Ik ben zeer benieuwd. Zegt u maar wat u daarvan vindt. Robert Koelen uit Leiden. Ja, hi. Um, ik ben het oneens met je stelling. Ja. Uh, wat we zien is een kleine minderheid van moslims die hier uh, aanstoot aan nemen. Terwijl de meerderheid uh, dit, uh, hier niet op, uh, op deze manier op reageert. Dat geldt voor dus Nederland, wat, die, bedoel je? Ja, nou, kijk naar uh, China. Er, lopen, er zijn uh, een miljard Chinezen. Er lopen een aantal rond nu te ageren tegen uh, ja, Japan. Die zijn Japan, meer met Japan daar. bezig. Ja. ja dat zijn er een paar. Nou ja, de media die gaat erop en via sociale media wordt het ook nog een keer heel vlug verspreid. Maar jongens, ja, maar Robert, erop, erop. het is zo'n onbeduidend filmpje werkelijk dat je denkt als je daar toch zo ontzettend door laat opnaaien, waar ben je dan mee bezig in feite? Ik, ik, of ja, dan is waarschijnlijk mijn blinde vlek. Nou ja, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat uh, mensen zijn die dit aangrijpen. Hoe klein die kans ook is om een aantal mensen bij elkaar te brengen. om mm -hmm. uh, op die manier uh, ze op te jutten en uh, dit te veroorzaken. Ja. Dat dacht ik absoluut niet nee, uitgesloten. Absolu nee. Maar de meerderheid van moslims uh, zouden hier helemaal geen. Uh, aanstoot aannemen. Oké, okay, dank Robert. Inmiddels bemoeit ook Ayan Hiesy Ali zich met de discussie. Die zegt nu staat op nu.nl ook geen minderheid is dit, zoals Robert zegt, maar zij zegt het is een meerderheid van godslasteraars die gestraft moeten worden. Al dus ze al Ayan Hiesy Ali, zo leeft dat binnen de moslimbeweging. U kunt meedoen 0811 1121. Ik zeg moslims laten zich te snel op de kast jagen. Kees van Loon. Herstek Eertmans: elke religie moet verdraagzamer worden en sommige zaken gewoonweg met een koaltje zout nemen. Marcel van het Einde zegt Eerdmans: Nee hoor, moslims laten zich te snel opjutten door foute imams. We spreken zo meteen later in de uitzending met een jongeren imam in Amsterdam, Yassin El-Forkani. Maar eerst ga ik even naar Halim El-Matkouri. Hij is manager bij Forum en dat is het kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken. Goedenavond Halim. Goedenavond. Halim, jij bent radicaliseringsdeskundige om het precies te zeggen. En, ja. en ik zeg, moslims laten zich te snel op de kast jagen tegen deze dagen. Wat zeg jij? Daarvoor, uh, ik, uh, ik heb even, even nagedacht over uh, uw stelling. Ik dacht dat die wel klopt. Uh, als het gaat om inderdaad die moslims die nu de straat, Schouwenbekkingsstraat opgaan. en vernielingen aanrechten en, en dergelijke. Uh, dan klopt uw stelling absoluut. Uh, alleen. Uh, uh, denk ik zelf dat uh, een, een, de, de mainstream moslims hebben maar één strijd te voeren op dit moment, namelijk het hoofd boven water houden. Ze mm. zijn ook bang voor de, de crisis die, die heerst op dit moment, de financiële en economische crisis. Die willen gewoon rustig leven leiden. Maar er is een hardnekkige groep die op een of andere manier uh, uh, zich inderdaad te snel. Laat op door dit soort uh, uh, ja. filmpjes, cartoons en dergelijke. Die verpesten het voor zichzelf. Ja. Voor de, de hele moslimgemeenschap. En voor de en voor de rest Absoluut. van de wereld. In maar vindt u meneer. meneer maar vind je ja. dat het verboden zou moeten worden? Ben je, ben je, hoor je bij de, de de voorstanders van het verbod op die film, anti-moslimfilm En vind je het een slechte zaak dat wilde dat online zegt of zet? Of zeg uh, je dat meneer, moet ik wel gebeuren? Ik wel ben zelf. Ik ben zelf uh, uh, niet voor het verbod van films of boeken of. Of tijdschrift, maar wat dan ook. Want dat is een groot goed. Uh, uh, ik, ben, uh, ik ben dankbaar dat zoiets bestaat als vrijheid van meningsuiting. Want dat geeft niet alleen degenen die de islam bekritiseren. de ruimte om te zeggen wat ze vinden. maar het geeft ook moslims de ruimte. ontzettend ja. veel ruimte om daar gebruik van te maken. Dus in die zin, je moet er nooit. Uh, uh, je moet nooit het kindje met, met, met, met het badwater weggooien. Zo is het. Dus in dat opzicht uh, vind ik uh, vrijheid van meningsuiting ontzettend belangrijk. Ja. En ik denk dat er wel mogelijkheden, veel mogelijkheden... ook in Amerika zijn om bijvoorbeeld naar de rechter toe te stappen... of wat dan ook, of je, je boosheid te, te uiten. Ik weet dat mensen uh, uh, zich gekwetst voelen... op het moment dat profeet Mohammed aangevallen wordt. Dat is inderdaad een, een, een gegeven, maar de meesten... De meesten nemen dat gewoon aan. Maar, maar het is toch nog een verschil, Halim, als ik het mag zeggen. Het is toch een verschil of de, de, de president van een land het zou roepen... van, van uh, moslims zijn uh, minderwaardig noemen ze een dwarsstraat... dan zo'n onbenul, eigenlijk zo'n filmmaker met zo'n amateuristische video. Dat, dat moet je toch ik, eigenlijk ik, kunnen ik zien, dat onderscheid. Dat, ik heb dat filmpje een paar keer uh, bekeken ja. om inderdaad te... te, te te zien van waar ligt gewoon de, de, de, de, het probleem. Het is inderdaad een waardeloos, een waardeloos filmpje, althans wat heb ik daarom gezien ja. heb op internet. Het is echt een waardeloos filmpje, uh, amateuristisch. En, en, en het klopt niet, feitelijk niet. Het is gewoon een panfet. Ja. Nou. Iemand die het leuk vindt, inderdaad, om moslims op deze manier... Uh, op, op de kast te jagen. Helaas is het hem gelukt. Het is hem gelukt. Uh, omdat, ja, dit is hem gelukt. Halim, ik zet je even aan de hold. Want we gaan luisteren naar mensen die bellen 0800 1121. Ik zeg: moslims laten zich te snel op de kast jagen. U hoort Halim, hij is radicaliseringsdeskundige en is het eens met, met die stelling. Laat uw mening horen, Kees van Loon, Twitter, Joost. Ik vind sommige meningsuitingen verderfelijk. Net als de reacties daarop. Moslims met opgeven hoofd moeten zich koel cool houden. P. Kuiper zegt: avondspits. Het is een belangrijk positief feit dat vrijwel alle moslims in Nederland zich rustig houden. En dat is waar. Stuart zegt: neem het leven met een vleugje humor. Zoals bij de verkiezingen, familie uit de Veluwe op vakantie op Schiermonnikoog. En vrouwtje Reinders zegt, uh, Eerdmans, het maakt niet uit wat er gebeurt. Ze zien in alles een excuus om Harry te schoppen. Um, er is inmiddels ook een beloning die is weer verhoogd op de schrijver Salman Rushdie om die om te brengen. Dat, blijkt, dat loopt nu ook mee in de feiten. Het is, uh, ja, het is gelukkig niet in Nederland aan de hand, maar je maakt je toch, toch zorgen over wat er in de wereld gebeurt. Stanley, goedenavond uit Nijmegen. Hallo, goedenavond. Stanley. Ik spreek met Stanley van Nijmegen, ja. Um, kijk, ik, uh, ik ben het eens met je stelling, want uh, ik ben zelf christen en uh, ik ben er niet om, uh, tegen mos moslim of islameet zo, want ik heb veel vrienden die moslim zijn en uh, we gaan goed met elkaar om. Maar ik bedoel, ik heb het ook met hen erover hebben, jullie laten jezelf heel snel op de kast jagen, want uh, ik ben christen. Ze zeggen wat dan ook wat ze willen zeggen over Jezus. We houden een God en die God houden we van. En die God is van liefde en als je het... Uh, Weten wat Jezus heeft gedaan, toen hij daar zijn bespotten, dat zul je zelf doen moeten doen. Dat is gewoon zeggen, God, vergeef hen. En ze zijn ontweten. Dat, nee. is, dat, is, dat is het enige probleem. Dat moet je dus, zeggen. Ja, dan, dat vind ik dat wel. Ik ben christen. Kijk, ik, weet, uh, ik, ik, ik, ik kijk veel op internet. Ik zie veel dingen die ze te spotten met christen dagelijks. Dus christenen kunnen dagelijks gek worden, maar dat doen ze niet, omdat God zegt... Hou voor mensen. Okay. Stanley, ja. dat is het advies eigenlijk, zeg je Stanley, aan, aan moslims om dat, om dat ook te noemen. Meneer Van Schaik belt uit Almere. Goedenavond. Jawel. Ja, meneer Van Schaik, u bent in de uitzending. Ja, ik uh, had uh, zojuist al uh, uh, het ander gezegd. Ik neem aan dat, uh, dat u daarop uh, wilt uh, reageren. U mag reageren op de stelling. Moslims laten zich te snel ja. op de kast. Ja, zeg ik. Nou, moslims laten zich in zoverre niet snel op de kast jagen. Als jij werkelijk uh, gelooft wat de islam aan uh, leerstellingen de wereld ingooit... dan uh, heb je het uh, woord uh, van uh, God uh, te respecteren. En uh, daar hoort het bij dat je elke... Uh, uh, ...afbreuk aan de eer van uh, Mohammed... ...dat je daarop uh, reageert, te hoop loopt... ...en eventueel uh, moord en doodslag pleegt... ...om dat uh, tegen te houden. Gelukkig zijn de meeste moslims in deze wereld... Uh, ...ook uh, uh, opgegroeid in een wereld... ...waarin ze een aantal normen en waarden meekregen, ja. net als overigens uh, christenen... ...en een hele hoop andere uh, religieuze mensen. En die doen daar niet aan mee. Maar de... de... De leerstellingen van de islam die schrijven ja. heel duidelijk. Maar u wijst u dat nou af? Of kunt u dat goed, meneer Van Schrijk? Wijst u dat nou af? Het is natuurlijk te gek voor woorden dat mensen uh, zo hun doen en laten laten bepalen. door zoiets uh, als een, een geschrift, nog niet eens een geschrift, een overlevering van 1500 ja. jaar oud. Terwijl u en ik weten dat we de klant van gisteren nog niet eens moeten geloven. Een ja, ja, ja, ja, zo kunt u ook. De ja. Maar wat vindt u van die en film? In die zin ja. is het buitengewoon dom. Ik denk dat die film een, een wanproduct is. Ja. En uh, ja. wijsheid of niet van meneer Wilders om zo'n film op zijn website te uh, Ja, dat is de vraag. Dat, uh, ik moet je beoordelen in het licht van. Uh, wil meneer Wilders nu dat er ongelukken gebeuren of niet? Dat vraag je ook uh, af. Maar, ja. maar uh, dat doet niets af van het feit dat het kwaad ligt bij het ware geloof. Mensen die zich uh, laten influisteren dat er een. een uh, Echt een werkelijke waarheid bestaat. Okay. Een bepalende waarheid waar ze hun handelen op moeten afstemmen. En dat geldt niet alleen voor moslims, dat geldt evenzo. Christenum. Dank u wel, meneer Verschuik, want daar zet ik de punt. Jeremy zegt, Avondspits: het waren 50 man, waarvan de helft Belgen. Dan heeft u het over de rellen die, die ontstonden. Nog steeds in Nederland, inderdaad, dat, dat, is, dat is waar. Uh, rustig. Prof, professor Maurits Berger heeft wel gezegd: het is een onderstroom van wrok en ongelijkheid onder moslims. En dat is onderdeel van het probleem dat, uh, dat ontstaat. Tulpt het mij, Avondspits: als de moslims nu eens massaal in protest gaan tegen aanslagen zoals in Toulouse. U doet mee, moslims laten zich te snel op de kast jagen. 0811. 21 Erwin Boon, goedenavond. Goedenavond. Ik uh, ben het eens met je, Dan. Ik denk dat uh, moslims uh, zichzelf tekort doen. door uh, te reageren op uh, domme provocaties van uh, één individu. En we hebben provocaties genoeg in het verleden gehad. Kijk naar een uh, Sinead O'Connor die een foto van de pauze kapot geurt. Ja. ja. Moeten we dan met z'n allen een pogrom uh, tegen Ierland ontketenen? Ja. Uh, na 9-11 zijn er een paar Marokkaanse rotjochi's die staan te juichen. Moeten we dan vervolgens een pogrom tegen alle Marokkanen gaan ontketen? Nee, niet. Ook niet, maar Erwin, wat vind je, ja, wat vind je van dat Wilde de film online heeft gezet? En, en ben je tegen die film of zeg je, we moeten het juist laten zien? Nou, ik ben niet voor of tegen die film. Uh, ik ben voor persvrijheid. En als meneer Wilde het op zijn website moet zetten. En moet hij dat vooral doen? En de kiezer bepaalt uiteindelijk wat hij van meneer Wilders vindt. En dat is, is wat gebleken bleek. Goed, Erwin Boon. Ik denk dat ik voor deel, een groot deel met je mee kan gaan. De Michael zegt: Eerdmans, religie staat voor liefde. Een antwoord van woede of geweld heeft niks met eh, religie te maken, maar met onmenselijkheid. En Arjan Pol twittert mij: Eerdmans, die stelling vind ik tweeledig. De actie is reactie. Provocatie wordt gevolgd door een reactie. Ongeacht welke religie of juist niet. Maar het scheelt nogal, Arjan, als je het pleegt... van het maken van een stomme film. En de reactie is het doden van een ambassadeur. Volgens mij staat dat niet helemaal in verhouding. Aan de lijn: L voor Forkani. Hij is jongeren-imam in Amsterdam. Goedenavond, Yassin. Goedenavond. Vertel me, ben je het met me eens of niet? Uh, je viel even een beetje weg. Dus oh, sorry. Je... Ben, je, ben je het met mijn stelling eens? De moslims laten zich te snel op de kast jagen. Ja, voor, ja, ik ben het met je eens. Vooral als het gaat om, om, om de Arabische wereld die de afgelopen tijd... de laatste dagen natuurlijk enorm ja, veel hectiek heeft veroorzaakt... als het gaat om zo'n domme film wat, wat is ontstaan. En ik denk dat dat... Uh, ja, dat dat te veel is. Ja, en hoe, hoe is de stemming onder jongeren? Jij bent jongeren imam. Uh, hoe gaat het met. De, de, heb je enig gevoel? Nou ja, kijk, kijk, het is natuurlijk niet leuk wat er gebeurd is. Vooral voor, voor mensen die islam nog heel belangrijk vinden. En ook vooral voor mensen die, uh, die, die de profeten ook als een, als een heilige persoon zien. Is het natuurlijk niet leuk. Maar wat, wat ik wel merk in Nederland. Merk ik dat jongeren heel goed de laatste tijd om kunnen gaan met provocerende uitspraken en daar ook ja. uh, antwoord op hebben en dat ook een plek kunnen geven. Dus wat dat betreft merk ik niet veel woede in Nederland. Um, uh, maar um, uh, ik denk wel dat de Arabische wereld daar nog wel uh, wat van kan leren. Ja, het kan ook een soort, soort opgeblazen, of onder de duim gehouden gevoel dat op een gegeven moment explodeert zijn natuurlijk, maar dat, dat, dat is lastig inschatten. Aan de andere kant, bij Fitna bleef het ook heel rustig. Uh, dat zeg je denk ik inderdaad terecht. Na nou, Fitna bleef het in Nederland uh, behoorlijk rustig. Hoe is, uh, hoe ernstig, dan zeg ik alleen, hè, als die belediging nou zo ernstig is... Um, Waar, waar zit hem dat? Is dat die identiteit van moslims waar, waarvan gez, gezegd wordt... Dat moet, dat moet een repercussie tegenover staan? Of is het een soort onwetendheid met, met de vrijheid van meningsuiting... die we, die we met z'n allen willen in het Westen? Nou ja, het is niet een onwetendheid. Maar ik denk dat het meer, als ik kijk naar de Arabische wereld... ik denk dat het gewoon meer te maken heeft met het feit van dat mensen bepaalde uitingen niet kunnen plaatsen. Kijk, de profeet, vrede zijn met hem, is een belangrijke persoonlijkheid in de, in de islamitische wereld. Is de boodschappen van God, zo zien moslims dat. Uh, en op het moment dat je zo'n persoonlijkheid beledigt... Uh, en plus dat de Arabische wereld uh, constant uh, tegen verschillende uh, dossiers aanlopen... Uh, die internationaal nog heel gevoelig liggen. En als dit erbij komt, dan is het een soort verzameling van woede die eruit komt. dan zie je dat in verschillende demonstraties. Dat is één. En aan de andere kant, om ook heel kritisch te zijn, heb je gewoon ook religieuze leiders in de Arabische wereld die een degelijke, ja, een degelijke haat hebben tegen het Westen. En die het Westen ook helemaal niet kennen. En ja. die op verschillende momenten ook zulke dingen gebruiken om de woede bij de, bij de normale burger te Precies. vergroten. Dat zijn twee categorieën. Gaat dit ooit over, denk je, Yassin? Gaat dit ooit verdwijnen dat, dat, dat er een einde komt aan dit soort, ja, misschien ook onbenullig Provocaties aan de andere kant de, de hetzen er, er tegen nu? Nou ja, kijk, ik denk dat, die, dat, dat met name de, de, de filmmaker en, en dat mensen blijven provoceren. En ik denk dat het een uitdaging is voor de Arabische wereld om nieuwe methodes te bedenken hoe je tegen hoe je hier. Uh, uh, uh, hoe je hiernaar nou moet kijken. Ja. Als jij de profeet belangrijk vindt, dan kan je ook een mooie boek over de profeet schrijven, kan je een mooie theater gaan organiseren, waarin je het westen uitnodigt om te laten zien wie, jou, wie jouw profeet is. Ja. En ik, ik, ik denk dat de religieuze leiders ook hun verantwoordelijkheid moeten dragen om ook te begrijpen dat er iets is wat veiligheid heet, dat er iets is wat samenleven heet, dat er iets is uh, wat uh, uh, betekent dat het oosten niet zonder ja. het westen kan en het westen ook niet zonder het oosten Zo kan. is het ook. Yassine El Elfokali, zeer bedankt jongeren. Uh, imam. In Amsterdam, dank voor je, voor je toelichting. Uh, u kunt nog bellen 0800 1121. Ik zeg, moslims laten zich te snel op de kast jagen. Wijsneus twittert Eerdmans. Ik heb begrepen dat de filmmaker de Egyptische... Blablabla, bla bla, die laam, laat ik even voor wat het is. Laat ze Egypte daarop aanvallen in plaats van westerse ambassades. Jamario Yamari, zegt Eerdmans. Het gaat om een handjevol mensen die geen benul hebben wat de islam is. En vooral wat het inhoudt en met provoceren bereik je helemaal niks. Ik ga naar Patrick Leijnaert. Zij komt uit Rosmalen. Ja, goedenavond, hier ben ik. Ja, maar, ja, Ja, Patrick, zeker. Ik uh, ben het helemaal eens met je stelling. Om twee redenen. Eerst vind ik dat vrijheid van meningsuiting uh, ja, hoger gaat dan eventueel een geloof. En daarnaast vind ik dat een geloof is iets voor jezelf. En dan moet je niet de ander of een hele maatschappij uh, proberen op te dringen. Dus ik denk van, ja, mensen die dus proberen hun geloof uh, aan een hele maatschappij op te dringen... wel of niet door iets te verbieden. Dat kan gewoon niet. Geloof is iets voor jezelf. En niet veranderen. Oké, okay, Patrick, dank ja. daarvoor uh, aan de lijn. Meneer Van Haven uit Sassenheim. Ja, goedenavond. Ik ben het niet echt eens met je, Joost. Ik vrees dat deze historie bij de islam hoort. En dat wij in het Westen... Dat, jammer, dank je. Van Haven, je moet nog even terug, uh, terug gaan bellen, lijkt mij. Uh, ta meneer Taifong uit... zeg ik dat goed? Oh, die is nu ook even... Ik uh, even... dacht dat hij er was. Even kijken. Goedenavond, meneer Taifong. Oh, Sorry, de, de, deze zijn, de lijnen zijn eventjes uit, uit de lucht. Nu, Halim, nog even. Halim, jij ja, bent er hallo? nog. Ha oh, Ik hoor nu wel een luisteraar. Goedenavond. Goedenavond. Ik, hallo? Ja, goedenavond. U bent in Duitser. Ja, ik vind dat u doet hetzelfde... wat u vergeeft ver, uh, aan de moslims. De uh, moslims zijn net zo sensibel als de anderen. Hm. Net als... ...christenen, joden en enzovoort en ik ben joden atheïst, en atheïst. Het mag mij niets uit nee. wat voor de, uh, geloof is. Ik ben niet gelovige. Maar nee. als u aan de ander ziel trapt en ook met zoveel oorlogen... ...kan je dat nageven dat op... Zulke dingen kan je niet spelen. Oké, okay, bedankt. Ik kon het niet helemaal goed punt achterzetten, moet ik u zeggen mevrouw, maar misschien dat we u later nog een keer kunnen volgen. Uh, Taal, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik vind eerlijk meneer Eertmans, dat, dat u zegt ze laten zich op de kast jagen. Ja. Dat vind ik ook een hele westerse benadering hoor. En die gedachtegang die moet je bij die mensen helemaal niet zoeken. Want nee? als je die enorme hoorders in het buitenland verkeer ziet gaan, die mensen kunnen niet eens zelf nadenken. Die mensen die die, die kreisen in opdracht, dat zijn complete primitieve middeleeuwse gevallen. Ja. Die hebben nog nooit zelfstandig leren denken. En wat nou, mij dit, nog dit, altijd verbaast, dat is, dat ik bij al dit soort zaken nog nooit een exodus zie van, van, van, van, van, die, van die laaien... die uit de westerse wereld weggaan om weer gauw naar hun basis terug te keren. Nou. Nee hoor, dat gebeurt ook niet. Bev ze kreisen en gillen, ze blijven <laughs> lekker bij ons in het westen zitten. Nou, bevrouw, dat vind taal... ik ook weer helemaal niet kloppen. Nou, uw taal is helder... Laat ik het zo zeggen, mevrouw Taal was dat, u hoorde haar. En hij sloot daarmee ook avondspunt af met een mooie discussie op Twitter. Kunt u verder kijken. Uh, er komt ook van alles binnen nog bij de lijnen. U kunt niet voorstellen hoeveel mensen hier uh, toch naartoe uh, gingen bellen. Voor de stelling, moslims laten zich te snel op de kast jagen. We gaan we vast nog een keer voortzetten. Nu uh, geef ik mijn microfoon graag door aan, uh, aan Kunststof... met uh, schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra. Die zal voor rust in de eten gaan zorgen. Morgenochtend is vandaag de dag er met een speciale Prinsjesdag-uitzending. Dan heb ik het alweer over de televisie op Nederland 1... Vanaf Zeven uur zijn in de studio aanwezig. Willem Vermeend en Pieter Klein-Bering. Zeer benieuwd wat zij gaan zeggen op die mooie dag. De Vreemde Prinsjedag van morgen. Morgenavond zijn wij ook weer terug. Vanaf half zeven. Ongetwijfeld ook over Prinsjedag zal de stelling van de dag gaan. Hier op Radio 1 bij Avondspits. Wij wensen u een heel fijne, hopelijk wat rustige avond toe. En heel graag weer tot morgenavond. Dag. Dan kom je tot...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 Mis het niet, het natuurontbijt van IVN. De unieke kans om de natuur wakker te zien worden. Boek nu een plek aan de ontbijttafel op natuurontbijt.nl en steun IVN. Op een school in Den Haag is een vrouw neergestoken... door een man die onder invloed was van drugs. Zijn... Combattimento Consort Amsterdam speelt Hendels Concerti Grossi. Nieuw op cd en live vanaf 27 september. Kijk op combattimento.nl. Het aantal probleemjongeren dat de stap zet naar betaald werk stijgt spectaculair. Wel Kom naar het Bach Festival Dordrecht voor Bach puur en Bach anders van 14 tot en met 23 september.